Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste stembureaus in de Verenigde Staten zijn zojuist gesloten. In Indiana en Kentucky kunnen de stemmen worden geteld. De komende uren komen exit polls, voorlopige uitslagen en uitslagen binnen van vrijwel alle staten. Waaronder die van de zeven cruciale swing states, waar het met de uitslag nog alle kanten op kan. Van andere staten is al vrijwel zeker naar welke presidentskandidaat de kiesmannen gaan... en wie in die staat dus de winnaar wordt. De laatste peilingen wijzen nog altijd op een nek aan nek race tussen Kamala Harris en Donald Trump. De Amerikaanse verkiezingen zijn de hele nacht te volgen bij de NOS, onder meer via NPO1 en NOS.nl. De moordenaar van Marianne Vaatstra komt binnenkort voorwaardelijk vrij, dat melden het ANP en De Telegraaf. Volgens de krant komt Jasper S. op 16 november vrij met een gebiedsverbod voor heel Noord-Nederland. Marianne Vaatstra was 16 toen ze in 1999 werd verkracht en vermoord in het Friese Vreem Klooster. Jarenlang was onduidelijk wie de dader was. Pas in 2016 werd S. na een groot DNA-onderzoek opgepakt. Hij kreeg 18 jaar cel en heeft daar nu twee derde van uitgezeten. De Israëlische premier Netanyahu heeft minister Galant van Defensie ontslagen... Volgens Netanjahu is, is er te veel verschil van inzicht tussen hem en Galant over het oorlogsbeleid. Als nieuwe defensieminister wordt minister Katz van Buitenlandse Zaken genoemd. In de groepsfase van de Champions League heeft PSV een belangrijke overwinning geboekt. Drie dagen na de nederlaag tegen Ajax wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 4-0 van het Spaanse Girona. De Spanjaarden speelden vanaf de 55ste minuut met tien man door een rode kaart. Het weer vannacht droog en helder, wel is er in het midden en noorden en oosten van het land kans op dichte mist. De minima vannacht 6 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. In de ochtend blijft de mist hangen, later in het westen zon en het wordt dan overdag 7 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 My feelings for you are still strong Hood. <laughs>